Maar ik met het NOS-journaal. De politie heeft acht mensen aangehouden... na de Friese derby tussen Cambuur en Heerenveen. Na afloop van de wedstrijd vanmiddag in Leeuwarden... bekogelden aanhangers van beide clubs elkaar met onder meer stenen, hout... afvalcontainers en stukken beton. Ook agenten werden bekogeld en er zijn meerdere politieauto's vernield. Een politiepaard raakte gewond. De acht arrestanten zijn tussen de 17 en 39 jaar... en komen allemaal uit Friesland.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 Medewerkers in het streekvervoer leggen woensdag en vrijdag opnieuw het werk neer, zeggen de vakbonden. De medewerkers willen een lagere werkdruk en een loonsverhoging die gelijk is aan de inflatie. De werkgevers zeggen dat daar geen geld voor is. Twee weken terug werd er al vijf dagen gestaakt in het streekvervoer. EU-buitenlandchef Borrell heeft opgeroepen om meer munitie naar Oekraïne te sturen. Op de veiligheidsconferentie in München zei hij dat Oekraïners veel applaus krijgen, maar niet genoeg kogels en raketten... Hij noemt de situatie kritiek als gekeken wordt naar de munitievoorraad. De buitenlandchef zei ook dat de wapenindustrie niet snel genoeg levert. Borrell vindt het een goed idee als Europese landen munitie gezamenlijk zouden inkopen... ...zoals Estland afgelopen week voorstelde. Het weer droog met wat opklaringen. Vannacht koelt het af naar een graad of vijf. Morgen veel bewolking. Het blijft droog met hier en daar wat zon. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt morgen een graad of twaalf.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 Met nu... Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1530 hier op ZFM. We gaan verder met nog een uur nieuwheidsmuziek. En dat doen we met Greg Padella en Marvin Allen... met uh, Withering the Storm. En uh, ja... En dan hebben we nog uh, Janice Lazy met Dreaming of Daybreak. Dat zijn de twee nieuwe albums waar we gaan beginnen. Het eerste kwartier eigenlijk veel pianomuziek. En, um, maar dat wordt vanzelf anders. Dus de liefhebbers van piano komen ruimschoots aan bod. Nog even Roderick Rodriguez benoemen. Want het is toch wel een, een van de bijzondere muzikanten in onze um, rij. Een van zijn laatste albums Zen en uh, Roderick speelt shakuhachi en het zijn er maar weinig in de wereld die uh, uh, shakuhachi spelen en daar dan ook tegelijkertijd allerlei albums voor uitbrengen. En we sluiten af met Orchestra Indigo en dat is van het label AD Music uit Engeland. Het is gespecialiseerd in uh, dus even elektronische muziek. Ja, farewell to Memories, het, zo heet het album van Orchestra Indigo radio.info daar vind je alles terug ik wens je heel veel luisterplezier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 pretty and a little